Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog op de A10 Zuid-B Amsterdam. Tussen Amsterdam Slotervaart en Amsterdam Buitenveld. Het rijdt langzaam over 4 kilometer met een kwartier vertraging. Zijn ongeluk gebeurd. twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu jouw keuze.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 Vind je het eerlijk het Soms ontdek je bands pas later die al langer bestaan. Dat had ik bij deze band. Die hoorde 'Horde of Hel. Met Blodded morgen' oftewel Ochtend van Bloed. Een hele goede avond bij Play It Loud Underground. Mijn naam is Ben van Links van mij, rechts van jullie, Marcel van Kuik. En, speciale gast, rechts van mij, links van jullie, Sander Pietersen. Ja. <laughs> yeah, Zwaaien yeah. allemaal, iedereen kan meekijken. Yeah. Welkom allemaal. Leuk dat jullie weer luisteren. Welkom Absoluut. Sander, welkom bij de show. Ja. Yeah. Gezellig dat je er bent, Ja, ben, man. zeker. Ja. ja. We hebben een, een lijst van Sander samengesteld. Een beetje een lijst van mij. Iets meer van Sander. Want die is een speciale gast. En, uh... Ja. Ja, toch? Daar ben dat je dan. Goed, ja, Ja, eindelijk. Hoe is het? Hoe gaat het? Ja, goed. Goed. Ja, ik was uh, van het weekend een beetje ziek. Dus uh, ik moest... Uh, Biohazard en nog een paar andere metal bands, helaas. Ze skippen dit weekend. Ah. Om, uh, maar jij ja, dacht, uh, ja, weet je, ik wil je maandag wel bij zijn en wil ik ook nog een fit. Zijn. Ja, want dit is Toen. natuurlijk uh, het, hè? Ja, dit is hè? Ja, belangrijkste. <laughs> <Ja, natuurlijk. laughs> je mag je niet missen. <laughs> nou, blij dat je er bent, man. Ja, toch? En uh, dat je beter bent ook. Ja, man. We hebben weer een lekkere volle show vanavond, hè? Absoluut. Ja. Ik weet niet of mijn moeder nog luistert, zou luisteren. Nee. Hoi, mam. Met de oorloppen in, geloof maar ik. Maar Met de oorloppen in, inderdaad. Maar, <laughs> uh, nog steeds respect dat je luistert. <laughs> vriendin is ook met, uh, aan het luisteren met, uh, als podcast. Okay. Als dan niet in slaaf is gevallen. Maar met deze muziek <laughs> kan het toch wel. Nee, dat lijkt me sterk. <laughs> We beginnen met een nummer van... Of begonnen met een nummer van mij. We gaan nu naar een nummer van Sander. Ja. Van, die heb je zelf uitgekozen. Jazeker. Yes, Devil. Devil, ja, oftewel duivel, Je hebt heel veel Noorse band uitgekomen. Ja, ja, mijn favoriete uh, black metal uh, komt wel uit Noorwegen. Komt uit Noorwegen, oh, ja, inderdaad. Ja, ja. Spreek je ook een beetje Noors? Of? Ja, ik heb uh, wel een paar cursussen gedaan en zo, maar ik kreeg het niet echt vloeiend. Maar als mensen zeg maar, uh, Noors tegen me praten, begrijp ik wat ze zeggen en ik snap ja. ze, dus dat uh, gaat wel. Dus lij uh, dat lijkt ook wel een beetje op, op Nederlands. Ja, ja, dat Nederland. is waar. Duits, ja, dus Engels, dus dat ken ik wel. Uh, dus bezat ik af, heb veel manen op nacht? Dan weet je wat hij zegt? Nou, ja, betekent zoiets als: uh, Bezoek uh, de maan in avond en nacht. Bijna. Bezeten door mensen ah, ja. <laughs> <Nacht. laughs> in avond. Als je, als ja, je bezat. het hoort, zeg je bezat, ja. bezeten. Ja. Bezeten, ja. En daarna is ook de band bezat. Nou, ja. wat is het toeval? De toeval bestaat. Wie, Wie komt? komt niet? Ja, wel, uh. Ja! Ja, We kunnen al ja, ja. natuurlijk niet door die mooie melodie heen lullen. Ja. Je wordt het bezat met AV-master Lucifer. We zitten yeah. nog steeds met Sander. Yes. Yeah. En zijn lijst. Ja, yeah, man. Lachen, leuk. Ja. Uh, volgende is uh, Emperor. Ja, man. Vertel. Ja, Emperor. Dat is uh, toch wel uh, een van de beste uh, second wave een Norwegian black metal. Uh. Absoluut. Volgens ja. mij waren ze 17 toen ze die... Uh, ja, ja, want uh, dat ze, uh, de night zij die clips opnamen. Toen dan gingen ze op een gegeven moment hadden ze s avonds de kroeg in. En mocht, Isa mocht niet mee omdat hij te jong was. Dus uh, die bleef zomaar in de studio met die producer om zomaar te werken aan de platen. Terwijl die andere gasten gewoon de kroeg gingen om ze verdronken te drinken En uh, hij bleef gewoon daar. Hij is wel jij hebt al een leerproces geweest. ik heb er heel veel van geleerd. En zo is hij zelf, hij zelf ook gewoon zijn eigen uh, muziek uh, gaan maken, zeg maar. Dus dat was gewoon cool. Dat is weer een leuke story ja, natuurlijk. Ja, Kijk, ja. daar houden we van. Ja, mocht ik nog niet in. Ja. Dat staat nergens in het cd-boekje ja. vermeld. Ja, ja. Dat is wel grappig ja zeker. Uh, Het nummer I am the black wizard. Klinkt ja. raar. Het is geen grammaticale, grammaticale fout. Want het is een, een stuk uit het gedicht van, van de gedichten van Mortuus. Mortuus moet ik zeggen. Ja. Mortuus is wel heel iemand anders. <laughs> Hoewel die eigenlijk geen Mortuus meer heet. Met een heel ander verhaal. I am the black wizard. Ja. Dat yes. met chaos, even wat dead metal, dat al yeah. tussen al deze Noorse black metal. Uh, ja, over black metal gesproken. We hebben nog steeds de gast Sanne Pietersen. En je nog gerend? weggerend. Nee man, doe het niet. Nee. Goed zo. We terug, hier ja, terug. Ja, precies. De ah, black metal, waar is het voor jou begonnen? Hoe, wat, vertel. Jezus, ja, denk 1999 met Dimo Borgier. Dat is al mijn introductie is geweest, Dimo Borgier. En uh, daarna werd het een beetje Emperor, uh, dark throne Mayhem. Ja, een beetje... Ja, ja zo is het gewoon begonnen. Je dacht van, dit vind ik wel wat. Ja, maar ja, <laughs> ik, daartegen hield ik hield ik ik ook best wel gewoon, gewoon van uh, punk en andere metal-stijlen. Dus weet ik, ik hou wel echt wel een beetje van alles. Want je hebt ook een eigen band gehad. Uh, heb, eigen band, de FUA. De FUA is uh, mijn punkband waar ik in zat. Die is uh, gestopt. En uh, ja, ik heb uh, Friends dat heb ik voor mezelf ook een eenmans black metal projectje. Mirkurs Scogur. Scogur uh, IJslands voor uh, donker bos. Kijk. <laughs> ja, en uh, ja, dat, uh, nee, dat ben ik gaan oppakken. Ik heb mezelf uh, de gitaar leren spelen. En uh, speel nu denk ik uh, anderhalf jaar gitaar. Dus nu heb ik eigen nummers geschreven. En je ja. hebt ook les gekregen van bekende mensen... Nee, dat niet. Nee. nee? Nee, Maar je hebt nooit, je, je bent een beetje natural, of niet? Nee, ik heb van wat vrienden die gitaar spelen, gewoon wat te lessen gehad en ik had een boekje met uh, akkoorden. En dan ben ik gewoon gaan oefenen en zo ben ik gewoon uh, lekker gaan spelen en mijn eigen ding gaan doen. En drummen doe je ook? Ja, dat drummen, drummen, ja, doe ik ook. Ik heb mijn eigen drumstel in een uh, oefenruimte en ik heb bij mijn schoonmoeder op zolder een hok waar mijn elektrische drumstel staat. Dus ik heb gewoon, overal kan ik gewoon een beetje pre-productie maken, wat ik nu ook aan het doen ben. Ik heb nu genoeg nummers over om eigenlijk een EP op te nemen. Wat ik dus binnenkort ga doen dan. Ja, dan komt er gewoon echt uh, vette, zieke shit. En die ga je ook zelf inschreeuwen? Ja, denk het wel. Ja, ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Ik heb wel een uh, bassist al gevonden die het voor me wil inspelen. Dus dat is wel cool. Dus uh, ex-bassist van jaotzin uh, Steven Stefan Telauw. Dus uh, dat is wel cool. Oh, oké. Okay. Nice. Goed om er veel onderuit te kijken in ieder geval. We ja, gaan inderdaad. je in de gaten houden. Ja, toch? En ja. Uh, gaan we het hier draaien natuurlijk. Ja, Absoluut ja. ja. <laughs> En nu gaan We gaan naar een andere Noorse band. Carpathian Forest. Yeah, Suicide Met Song. The Suicide Song. Dat is jouw keus. Dat is jouw keus, ja. Yes, alright, nu komt hij. Ja. You. Je hoorde Val Golder met uh, Iver Winter van een ja, nieuwe band. Of een nieuwe band. Ja, vrij nieuwe band. En uh, ze komt met een nieuw album. 29 november komt die uit. From a stieden. a ja, død en <Noord> beter. <tieden> in, in, in mijn, mijn beste zweet. Uh, voor Golder betekent uh, hoe oud de wolf is eigenlijk. Het, uh, hoe lang die bestaat. Uh, we hebben nog steeds Sanders te gast. We hebben straks yeah. het metal nieuws. Uh, en we hebben druk. Dus we gaan snel luisteren naar Gorgoroth. Ja, met Bergtrols Hefy. Oftewel de wraak van de bergtrol. Oh, ja, van het. <laughs> ja. Komt -ie. Je hoorde Zarathustra met Way of the Creator, oftewel, oftewel uh, Zarathustra naar een Persische profeet vernoemd. Uh, Duitse black metal band. Er staat dat ze nog steeds actief zijn, maar hun laatste EP was uit 2006, dus hoe, hoe actief ze zijn, ja. Zo actief is dat niet. Nee, niet meer. Het metal nieuws. Ja, daar ga je nu naar luisteren. Gaan we nu naar luisteren? Jee! This is a Play of Loud's Metal News. Het week nieuws over alles wat's built in the metal world. het nou ja, begint natuurlijk in stijl voor vanavond. Grima komt volgend jaar met een nieuwe plaat. Het zesde album van deze Siberische black metal band heet Nightside en verschijnt op 28 februari via Nepal Records. Als eerste single is er Skull Gatherers met een door Marat Zaborowski geregisseerde videoclip. Komend jaar is Grima weer op tour. Op 25 mei doet de band Patronaat in Haarlem aan wat vooralsnog de enige show is in de Benelux. Helderado is nog maar net afgelopen of de eerste namen voor 2025 zijn alweer bekend. Haal je Turbo Jugend maar weer uit de Mottenballen, want Turbo Negro komt Eindhoven onveilig maken en niet geheel verrassend, maar bij bij Popular Demand is natuurlijk Peter Pan Speedrock. Helderado vindt volgend jaar plaats op uh, zaterdag 15 november... in het Eindhovense Klokgebouw. De super early bird tickets zijn vanaf, uh, vanavond... dus dat was vorige week al helder, uh, via uh, www.helderado.nl verkrijgbaar. De Canadese metalband Spiritbox heeft hun tweede full-length album aangekondigd. Het album heet Tsunami Sea als titel meegekregen... en zal op 7 maart volgend jaar uitgebracht worden... in samenwerking met Rise Records. Fans hoeven niet lang te wachten uh, om nieuwe muziek te horen. De groep heeft namelijk besloten... om hun smaakmaker in de vorm van een videoclip... ...voor het nieuwe nummer Perfect Soul vrij te geven. Ook Paaspop heeft de eerste 70 namen bekendgemaakt. Daar zitten ook wat hardere acts bij... ...waaronder Aelstorm, Danko Jones, Duel, Peter Pan, Speedrock... ...daar hebben ze weer Remkot, 4 en J. Banished Privateers. Daarnaast zijn er ook natuurlijk veel pop- en danceartiesten... ...zoals Fadeless, Joost Klein, Goldband, S10, Ron Hesse, Bambi Tuck... ...Yubi40 en de Koeks te zien. Zoals de naam aangeeft, vindt Paaspop ook volgend jaar weer plaats... ...met Paas te weten van 18 tot en met 20 april. Natuurlijk... In schijndel. Alle informatie vind je op www.paaspop.nl In 2011 besloot Life of Agony frontman Keith Caputo om eindelijk toe te geven aan zijn geslachtsdysforie en besloot als vrouw door het leven te gaan en zich Mina te noemen. Nu heeft de vocalist bekendgemaakt genezen te zijn van geslachtsdysforie en voortaan weer als man door het leven te gaan. Hij claimt al enige jaren geen hormonen meer te slikken en de operatie om zijn netborsten te verwijderen is al geboekt. Life of Agony is dit jaar nog te zien met een upclose and unplugged show. Op 6 december staat de band in Kindroy in België. 8 december in Enschede en 10 december in Alkmaar. Volgend jaar staat een co-headline tour gepland met Biohazard... die de bands in maart naar Den Haag, Brussel, Luik, Nijmegen en Amsterdam brengt. En diverse van die shows zijn echt wel uitverkocht. De Assertse metalformatie Blackbriar heeft de afgelopen tijd... aan een nieuw en derde album gewerkt... en heeft besloten om alvast een smaakmaker te delen... in de vorm van het nieuwe nummer Floriogru Floriography. Sorry. De consequentie is de titel van het nieuwe album van Killswitch Engage, De opvolger voor het bijna zes jaar oude Atonement verschijnt op 21 februari via Metal Blade Records. En deze negende plaat wordt voorafgegaan door de nieuwe single Forever Aligned. En uh, Into the Grave maakte weer een headliner bekend. Powerwolf komt terug naar Leeuwarden. De band besloot in 2019 ook al een dag af en zal dat volgend jaar beter om doen. Eerder waren al onder meer Wasp, Exodus, Death Angel, Windrose... Gloryhammer, Municipal Waste en Three Inches of Blood bekendgemaakt... Into the Grave wordt volgend jaar gehouden van 13 tot en met 15 juni. Deze keer niet onder de Olderhoven. want het festival verhuist eenmalig naar het stationskwartier in Leeuwarden. Alle informatie vind je op www.intothegrave.nl En voor de vierde dag op rij maakt de organisatie van de Graspop Metal Meeting middags om vier uur... één naam bekend van het grote artiest die komend jaar op het festival zal aantreden. En tegenstelling tot de voorbije dagen gaat dit ditmaal niet om een huisband die elke twee of drie jaar naar Dessel komt... Ramstein frontman Til Lindeman zal namelijk met zijn solo band op zondag 22 juni 2025 de Stage afsluiten. Oftewel het tweede hoofdpodium. Als soloartiest staat Lindeman bekend om zijn schokkende theatrale shows die niet geschikt zijn voor minderjarigen. De afgelopen dagen waren voor... Donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 juni reeds achtereenvolgens volgens Iron Maiden, Slipknot en Korn bevestigd als een van de hoofdheks op die data. De 28 e editie van Graspop wordt volgend jaar gehouden van 19 tot en met 22 juni. De kaartverkoop begint op 30 november om 10 uur. Meer informatie over het Vlaamse evenement vind je op www.graspop.be. En tot slot hebben we na een succesvolle eerste editie... afgelopen zomer keert Helmond Open Air volgend jaar terug. Op zaterdag 5 juli zal het festival weer bij de cacaofabriek in Helmond gehouden worden. In werden Therapy, Overkill, Vandenberg en Urban Dance Squad al bevestigd. En vandaag, dat is dus inderdaad vandaag, is de poster... compleet met de toevoeging van Green Lizard, Vicious Rumors, Picture en Fat Burger. Een early bird ticket is nog een week voor 49 euro verkrijgbaar... via www.helmondopenair.nl slash tickets. En daarna gaat de prijs omhoog. En dat was het weer voor deze week wat betreft de metal nieuwtjes. Terug naar jou, Ben. Terug naar mij, Ben. maak nog even snel ja. een selfie. Daar komt hij. daar komt hij. Daar komt hij. ja. Sander moest eventjes uh, wat doen, geloof ik. Oh, ja, daar is hij weer. We hebben gelijk een van voor X-Ray Annihilation. Dat zegt jou wat. Ja, ja Degenerate precies. Ja, en ja, daar heb jij wat mee te maken. Ja, dat zijn uh, mijn uh, vriend van uit Permanent, uh, die ik echt al jaren ken. Mm -hmm. En uh, ja, die spelen een beetje Degenerate. En dat is gewoon vet harde metal. En jij ja, doet daar zelf ook aan mee? Uh, ja. ja, ik doe uh, wel eens uh, gastfocals uh, op, uh, op uh, dit album ook. En, uh, dus ja, is wel leuk. Dan gaan ja, we even naar ja. luisteren. Dan gaan we zo naar luisteren, inderdaad. Ja, nog, uh, sluit af, we uur, dan sluiten we natuurlijk mee af. af. Nee, ja, nog een half minuut ongeveer. Ah, dus, half je hebt nog even... Minuut. Jullie kan ze nog even een halve minuut promoten. Ja, precies. Ja, <laughs> je ja, general. Ja, ja, het zijn ja, dus, het gewoon keide trash, death metal. Okay, uh, vet. Ja. en uh, permanent komen ze. Ja, permanent ja. Alright. En uh, ja. Ja, daar gaan we zo dus wel lekker ja. naar luisteren. En zijn we een niet op Of mogen we nog niet Nee, daar mogen we nog niks over vragen. Jammer. Nee, we hebben een... Praat uit tot nu toe uit 2019. Ja, en een uh, EP'tje ook. Yep. EP. Okay. Ja, dus uh, we zal ja. ik lekker aan de weg gaan timmeren. Lekker. Lekker. All right. Ja, nou, nou, we gaan ook. eens even beluisteren voor mensen yes. die het niet yeah. kent. Hier is Degenerate. Tot zo in de tweede uur. Bedankt.